Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Dat is was een hele bekende prediker, hij kon fantastisch prediker. En, uh, ...duizenden en duizenden, met hebben ook wel eens gehoord. Een poosje geleden toen... Uh, ...kwam ik hem op internet tegen en toen had hij daar spijt van. Want hij zei, ik had beter twaalf discipelen kunnen maken. Dat was het heel beter geweest. André, twaalf discipelen. Dat was de les, Ja, de Torah. Ik ga het over de Torah hebben en het Nieuwe Testament. Er is een moeilijkheid met de Torah, want daar in de... ...het Nieuwe Testament is daar heel veel voor het woord wet gekozen. En als we dan wet zeggen, dan denken wij al gauw aan 613 wetten, die in de Torah staan. Maar dan moeten we bedenken dat de Torah onderwijzing betekent. Dus ja, die 613 wetten die zijn er, maar als je de eeuwige wil leren kennen, lees het in de Torah. Ja, als je de geschiedenis wil lezen, lees het in de Torah, wat zo grappig is, Heel veel geschiedschrijving die wordt gedaan bij heel veel volkeren van de perceptie van de koning. En de koning is natuurlijk altijd de held. dus je mag nooit kritiek hebben op de koning. Dus er wordt altijd een heel klut verhaal verteld. In Israël niet. In Israël is de wet het uitgangspunt. Dus koning David voldoet niet aan de wet, want hij pleegt overspel met Bathsheba. En dat wordt precies beschreven en de consequentie en glasheldere geschiedschrijving. De Torah. Al jaren komen wij in de Messiaanse beweging. Wij hebben heel veel kerken en kringen achter de rug. Ik heb mij 46 jaar geleden bekeerd, dus je maakt dat mee. En er zoveel onderwijzing komt er over je heen. En als je dan in de Messiaanse Beweging komt, dan komt er behalve al die onderwijzingen van de rooms die kerk van Christelijk meer van weet ik wat voor richting aan, komt ook nog het Joodse over je heen. Dus je wordt overspoeld met leerlingen. je wordt overspoeld met leringen. De eerste keer dat wij een sedemaaltje meemaakten, wij waren nog net in die beweging, dus je voelt je heel nieuw. Je komt daar binnen in een zaal met gedekte tafels en een stuk of tachtig mensen waren er. En de mannen hadden een keppeltje, op, heel veel. Ik niet, ik dacht nou nou, dus ik geloof niet dat het goed zit. Dan op een gegeven moment, uh, de maaltijd ging beginnen, dus er moesten handen gewassen worden en drie keer zo, het, het, het oude uh, ritueel. Nou, ik had het idee dat ik in een soort toneelstuk was terechtgekomen. Ik was ongeveer de vijftigste in de rij, dus uh, het water was vies en de handdoek was nat. Dus ik had het idee, nou dit schiet niet echt op. Vervolgens werd uh, Jezus was post in Yeshua. heeft dat dan meer waarde? Waar ben ik toch in terecht gekomen? Nou, dit zijn eenvoudige dingen die je overkomen als je in het Messiaanse terechtkomt. De deur werd opengezet voor Elia en dan denk je: Elia, ja, die is toch al lang geweest? Dat is toch Johannes de Doper volgens Yeshua? Er zijn ook weer dingen waar je heel veel gedachten bij kunt krijgen. En dan, sommigen in het Messiaanse gaan dan heel sterk op het Joodse. Anderen gaan heel sterk op toch een richting van een of ander kerkgenootschap. En daartussenin kun je allerlei kerken en kringenrichtingen binnen het Messiaanse vinden. Dus komt bijvoorbeeld een man naar me toe, en dat was niet zo lang daarna. En die zegt: Wat zijn we toch zondig hè? Zo van: Wat een plezier is dat? Ja, als je zondig bent, dan moet je je zonde beleiden, zei ik. Kijk die man die kwam uit een streng gereformeerde omgeving, die al jaren in de omgeving, en toch staat dat in zijn hoofd. Dus wij moeten terug naar de Torah, en al die leringen moeten wij eens keurig netjes tegen de Torah aanhouden. En Jezus die legt de Torah uit. Dus hoe eenvoudig is het? Wij gaan naar Jezus even kijken hoe dat met elkaar spoort. En dat ga ik voor jullie doen. Ik moet ook, en er was een prediking, nou, en die trof me diep. Want wat deed die man? Die ging de sedere maaltijd, legde die naast het Nieuwe Testament en die legde dat op ons leven. En toen werd het ineens, ik had het toch al die jaren, tientallen jaren, had ik het nog nooit zo horen uitleggen. Wat een diepgang! Ik was er diep van onder de indruk. Dus de relatie tussen de Torah, de onderwijzing van de eeuwige, en de onderwijzing van Yeshua. Wat een rijkdom. Wat een rijkdom. Dus dat ga ik een pakje doen. En wat we doen, het is de onderwijzing van de eeuwige. Het kennen van de eeuwige. Je moet doen wat er staat, 613-wet. Je bouwt daar je Hebreeuwse manier denken op, het Hebreeuwse begrippenapparaat. Je leert daar wat ziel betekent, je weet daar wat bloed betekent, je leert daar wat. Ruach betekent. Dus het is zo ontzettend de basis van het hele denken. Zonder de Torah kom je er niet. En als je de Torah loslaat, dan weet je niet meer wat ziel betekent als Paulus het erover hebt. En je weet niet wat geest betekent als Paulus het erover hebt. En je weet niet. Dus je weet zo'n boel dingen niet. En dat is dan ook de reden waarom dat er zo ontzettend veel ontsporing is in de uitleg van de Bijbel. Let op. Het Nieuwe Testament is niet goed te begrijpen zonder de Torah, dat heb ik gezegd. Door onvoldoende houvast in de Torah komen er heel veel valse leerlingen tevoorschijn en daar geef ik zo meteen een, heel veel voor... nee, een paar voorbeelden van. Ook de Torah is niet goed te begrijpen zonder het Nieuwe Testament, want Jezus legt die Torah uit. Dus je kunt wel je richten op wat de rabbijnen zeggen, maar je loopt de kans dat het niet spoort met wat Yeshua zegt. Ja, een van de leerlingen die ons af en toe achtervolgt is dat wij ja bij zeggen, of halleluja. En dan zijn de mensen die zeggen, ja dan gebruik je de naam van God, die mag je niet gebruiken. Oh, ja dat komt als een leerling uit het jodenom, maar die zit dan ook in het Messiaanse soms. Dus hier zeggen wij wel ja bij. En dan zeggen ze, ja maar dan weet je precies hoe ik het moet uitspreken en halleluja, dat is, mag je ook iets zeggen. Ja, ja, maar God wil bij zijn naam genoemd worden. Ik wil ook bij mijn naam genoemd. Ik zou heel veel vinden als mijn kinderen een meneer tegen mij zeiden. Ik, dat kan toch niet? Ik zou toch te gek zijn als ze met mijn meneer zeggen, oh meneer natuurlijk. Yeshua is de levende Torah. Ik bedoel dat heel letterlijk. De Bijbel die spreekt tot ons, maar als we het niet weten, dan geeft de Bijbel geen antwoord. Yeshua geeft wel antwoord, hij kan praten. Hij is de levende Torah heeft de Torah uitgeleefd. Als je wil weten hoe de Torah bedoeld is, kijk naar Yeshua. Eén voorbeeld. Het ontvangen van vergeving. Er zijn heel veel, die lering komt steeds meer in het christendom op dat je geen vergeving meer hoeft te vragen. Heel veel bijbelscholen leren dat. Want God is zo goed en die weet wel wat je fout doet, dus dat hoef je niet allemaal tegen hem te zeggen. Hij weet het toch wel, en hij houdt van je, dus hou dan maar op met vergeving vragen. Deze valse leer komt hand over hand neemt hij toe. Als je nu naar de Torah kijkt en je gaat naar Leviticus kijken, dan vind je daar een heel ander verhaal. Leviticus geldt nog. De wet heeft niet afgedaan. Leviticus heeft niet afgedaan. Leviticus is het derde bijbelboek in de Torah in het joodse denken staat middenin, is het belangrijkste. Dus vijf boeken van Mozes, wat is het belangrijkste? Leviticus. Als joodse kindertjes de Torah gaan leren beginnen ze met Leviticus. Als er één persoon uit de bevolking van het land, zonder opzet staat er in herziende vertalen. Ik heb het dus haakjes gezet, want je vindt bij heel veel vertalingen een heel andere. Je vindt dat zonder opzet staat er niet. Als in het land iemand gezondig heeft, omdat hij iets gedaan heeft tegen een van de geboden van de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, zodat hij schuldig is geworden, of als zijn zonde die hij begaan heeft, hem later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave brengen, een geit. Een vrouwtje zonder enige gebrek voor zijn zonde die hij begaan heeft. Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen, ...en men moet dat zondoffer slachten op de plaats van het brandoffer. Dus wat gebeurt er? Iemand heeft gezondigd. Die liggen daar om de tabernakel in de woestijn en er heeft iemand gezondigd. Dan moet hij een geit gaan halen. Hij moet hem misschien kopen of uit zijn eigen kudde. Dan loopt hij daar door de hele bevolking. Iedereen ziet hem met die geit lopen naar het midden. Dus iedereen denkt van, oeh, hij zal gezondigd hebben. Maar dat komt al vaker voor, dus het is niet zo'n heel vreemd verschijnsel. Bij ons is het een heel vreemd verschijnsel. Dan komt hij daar bij de priester. De priester, daar moet hij zeggen, ik heb gezondigd. En dan moet hij zijn zonde gaan uitleggen. Hij moet zijn zonde beleiden. De priester hoort dat aan. Hij ziet dat die man oprecht is. Dan moet hij dus zijn hand op dat beest leggen. En dan moet hij, als hij dat gedaan heeft, dan pakt hij een mes en dan snijdt hij de keel door. Hij moet het zelf doen. En zou dat nou enkel een ritueel zijn voor een idiood of hebben wij er ook een lering uit? Omdat Yeshua zegt, niets uit de Torah, geen letter, geen puntje of komma zal tot de jongste dag vergeten worden. We moeten het naleven, dit heeft een diepe betekenis. Het begint met erkennen dat je gezondigd hebt. Niet van wat mijn vader aan tafel heeft gegeven, is een zonde, dat hij iedere drie keer per dag. Dus op een gegeven moment is dat gewoon een ritueeltje geworden. door, Welke dan? Nee, dat hadden we het nooit over. Concreet, wat heb je gezondigd? Welke zonde heb je gedaan? De offergave Je moet een geit, je moet, Nieuwe Testament, Yeshua aannemen als het volmaakte offer. Je moet je schuld aannemen als het volmaakte offer. Je moet naar de priester gaan. Ja, je moet naar een broeder of zuster gaan. Beleid elkaar de zonde, staat beleid Zonde beleiden bij de priester. Elkaar de zonde beleiden. Handen op de offergave leggen. Dat betekent niet dat je de zonde op dat deze legt. Dat betekent dat je je identificeert met de geit. Jij identificeert je met Yeshua. Dat is onze offer. Dat is onze offergaat. Daar identificeer je mee. Je legt je hand erop. En zoals die geit doodgaat, zo weten wij. Die man die weet, die geit gaat in mijn plaats dood. En wij beleiden dat Yeshua in onze plaats is doodgegaan. Wij identificeren ons met Yeshua. Zoals hij doodgaat, zo zijn wij gestorven. En zoals hij opstaat, zo zijn wij opgestaan tot een nieuw er. Het volgende wat er gebeurt, gaat de, de priester gaat met dat bloed aan de slag. En dat heeft ook al een diepe betekenis. Maar één ding, dat moet ik nog zeggen. Als die zonde vergeven is, dan word je heel blij. Dus wat doe je dan, Leviticus? Dan ga je een dankoffer brengen. En dan ga je een feest vieren met je vrienden. Dat is, dat is merkwaardig. Dat doen wij niet. Wij zeggen, oh, zonde zijn vergeven. De, de, de volgende keer uh, zal ik beter opletten. Nee, je gaat een feest vieren. Omdat de eeuwige die zonde vergeven heeft. Dus daar is heel veel openheid over. Heel veel. Niks wordt verborgen. Het is allemaal heel helder. Heel transparant. En die transparantheid moeten wij ook najagen. En we moeten van het idee van. Wij zijn te, te goed om onze zonden te blijven. En hoe hoger je komt in de geestelijke hiërarchie, zou ik bijna zeggen, hè, dan wordt het steeds moeilijker om je zonde te beleiden. Al die mensen die weten wat je gezegd hebt en heb je toch fout gedaan? Nou, dat kan je bijna niet meer. Hè? Het wordt zo geestelijk, dat, dat kan je niet meer doen. Je kan je zonden niet meer beleiden. Nee, zegt de Bijbel, zoals daar het ging, zo moeten wij het allemaal doen. Onze zonden beleiden. Onze hand op het offer leggen, op het dier, op het, het offer leggen. Om ons vereenzelvigen met Jezjoer. Volgende voorbeeld. Mooi hè, ik vind het zo ontzettend mooi. Nummer twee. Ik ga niet nummer twee lezen, want daar vind je de hele beschrijving hoe het volk Israël gelegen is in de woestijn. Ik ga even zeggen hoe dat je. Helemaal in het midden staat de Tabernakel. In de Tabernakel heb je het voorhoofd, het heilige en het heilige der heiligen. Daar rondomheen zijn de levieten gelegen met de priesters helemaal aan de binnenkant, om die tabernakel heen. En dan heb je aan het oostkant, er staat een vaandel, vlag, een met vaandel, met leeuw erop. En daar leggen Juda aan de ene kant, onder, dit is het vaandel van Juda, hè, de leeuw, met Issachar en Zebulon. Aan de oostkant. Aan de oostkant is ook de ingang van de tabernakel. En Judah betekent lofprijs. Je kunt niet bij God komen zonder lofprijs. Het bestaat niet. Je gaat de tempel in via lofprijs. Via lofprijs heb je een, krijg je een relatie met God als je zonder gegeven zijn. En dan heb je aan de zuidkant. Daar staat het vaandel van de mens. Ruben. Ruben. En de vraag is natuurlijk, waar komen die vaandels nou vandaan? Hoe komen ze toch aan die ideeën van die vaandels? Nou, dan moet je lezen, in de profetie van Jacob, als hij op zijn sterfbed ligt, dan profeteert hij over zijn zonen. En dan profeteert hij over Juda, en dan dus zegt hij, Juda is een jonge leeuw. Vandaar dat daar leeuw staat. Ja, als je een Ruben leest, dan lees je, dan, dit, is de, dit is de zoon, de geboren, de zoon van mijn kracht, dat is geweldig. Zijn hij verheerlijkt daar eigenlijk de mens. Ja, aan de westkant van de tabernakel, onder de vaandel van het rund, vind je Evreem, Manasse en Benjamin. Het rund, de stier, de jonge stier, teken van vruchtbaarheid. En over Ephraim wordt altijd geprofiteerd vanwege een enorme vruchtbaarheid over Jozef wordt geprofiteerd, dus die vaandels die staan eigenlijk, vertegenwoordigen de zonen van Jacob en de stammen die daarachter gelegerd zijn. noordkant van de tabernacle, daar vind je dan Asser en Naftali onder het fabel van Arend. En dan, daar profiteert uh, Jacob over. Dan, die spreekt recht over het volk. Hoe de relatie met de aard zit, ja de aard is snel, het recht is ook snel. Dan gaan we kijken, als je nou een rabbijn zou vragen, wat betekent dit? Dan krijg je een hele prachtige uitleg, of minder prachtige uitleg. We zullen eens kijken wat het Nieuwe Testament hier over zegt. Openbaring 4 is dit, vers 1 tot 8. En dan zie je dat wat we net gezien, die legering van die volkeren, van die stammen van Israël rond het tabernakel, dat is een beeld van de hemel. Want Johannes zit daar op Patmos en hij denkt, hij zegt ik ben in de, roeg, in, de, in de geest, hij is niet in geestvervoering, hij zit daar en hij denkt, hij stelt zich voor hoe de jongste dag zal zijn. Als Jezus terugkomt, Jezus was zijn grote vriend, hij hield van hem. En dan stelt hij zich voor hoe dat zal zijn. Nou, en dan hoort hij een stem. Nou, en dan krijg je de profetieën over de verschillende gemeentes. En dan opmerking 4. Dan raakt hij een geestvervoering. En dan gaat er een deur open in de hemel. Dus gewoon in die blauwe lucht ontstaat er een hele grote deur. En dan kijkt hij door die deur de hemel binnen. Dat ga ik even lezen. Hier, dan nou zag ik. En zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, dus hij ziet die deuren opengaan en dan is er een stem die tegen hem zegt dat hij naar boven moet komen. En dan hij, is hij daar. En dan komt hij daar. En meteen raakte hij, en zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand, en hij die er zat, zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. Jaspers is rood, en Sardius, dat is uh, oranje-rood. Dus je ziet een, een rode gestalte, oranje-rode, half doorzichtig, niet helemaal transparant, half doorzichtig. Uh, hij probeert het te beschrijven. En op de troon zat iemand en er was een regenboog rondom de troon die er uitzag als een smaragd. Groen, helder, doorzichtig groen, een allerlei kleuren groen. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de troon zag ik 24 ouderlingen zitten bekleed met witte klederen en met gouden kroon op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Bij de Sini gebeurde dat ook, en donderslagen, stemmen, bliksem. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Ik ga zo meteen op in hoor. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. Dus dat een, een glas was in die tijd heel duur, maar glas was niet in die tijd helemaal helder. Kristal dat kan glashelder zijn, dat kan prachtig zijn. Dus dat is een prachtige, glinsterende wereld rond die troon. En in het midden van de troon, en om de troon heen, waren vier dieren fout. Vier wezens, er is een dieren vertaald, wezens, wezens, wezens, niet dieren, wezens. Vier wezens. Vol van ogen, van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Dat hebben net ook tegen gekomen. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier wezens hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Dat is typische formulering van Johannes om de eeuwige. Dat woord eeuwig, dat doet hij in het Griekse taal en hij zegt die was, die is en die komt. Het staat niet op Yeshua, zeker niet. De eeuwige is altijd Yahweh, onze hemelse Vader. De eeuwige die was, die is en die komt. Middenin, ja, dat is in het Hebreeuws, is middenin de belangrijkste plek. Daar gaat het om, om de eeuwige, Onze Vader, Yahweh, middenin de troon. Om die troon de 24 ouderlingen. 24 zijn 24 priestergeslachten. Als priester heb je de taak om mensen bij God te brengen. En wij zijn een koninklijk priestersgeslacht, zater. Zij hebben ook die taak. Schalen met reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. 24 oudsten die hebben daar die schalen vast. Dat zijn de gebeden. En onder het tabernakel waren de priesters. Dus het is zo'n ontzettend prachtig beeld. Eerst de troon, daaromheen de, de priesters, de vier, hier de 24 oudste genoemd, en dan de zeven vurige fakkels, dat zijn zeven geesten van God, de zeven cherubim, de zeven aasengelen. En wat staat er voor de troon in het, in het heilige? Er staat zo voor het heilige der heiligen, er staat de menorah, zeven, vurige fakkels. Wat een ontzettend, prachtig beeld. Dus het volk in de woestijn die beeldt daar de hemel uit. En je vindt dat bij al die uitleggingen over openbaring, vind je zoveel onzin, zoveel menselijk, en het staat er allemaal zo heel Duidelijk als je het wil zien en als je die relatie wil hebben met de Torah. Bij de lering van de opname voor de grote verdrukking hebben ze een probleem, want op een gegeven moment dan zijn de mensen, de, de huidige christenen, die, zeggen, die zijn dan opgenomen en dan komt de grote verdrukking. Maar de vraag is dan: waar zijn die mensen dan? Die kom je in openbaring niet tegen. Wel, de mensen die daarna van door de grote verdrukking, ook het volk Israël, is 144.000. Maar waar zijn die? Zeggen ze, oh, dat zijn die 24 ouderlingen. Nee, nee, dat is onzin. De zeven geesten van God. Er is pas een nieuw boek over Openbaring, door een dominee geschreven. Ja, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest komt ook niet tegen in het Nieuwe Testament. Het is geen troon voor de Heilige Geest, want dat is de Geest van God. Zeggen ze zeggen, ja, dat zijn die zeven geesten. Nee, dat zijn zeven aardse engelen. Nou, dus er is zoveel verwarring. En ik denk dat Johannes met zijn Hebreeuwse achtergrond, voor hem was dat gelijk klip en klaar. Die, zijn ogen die moeten opgelicht zijn van heerlijkheid. Want hij zag die grote heerlijkheid. De vier wezens. Ja, ik denk dat dat, wat precies de functie is van die wezens, dat weten wij niet, Behalve dat ze vol ogen zitten en dat ze vleugels hebben. Dus zij kunnen zich blijkbaar heel makkelijk bewegen en ze registreren alles. Ze zien alles, ze kunnen overal heen. Het zijn, na wat ze precies is, staat nergens de vier wezens dat zijn. Nee, nee. Er staat nergens, dus je kan, er niet, je kan er heel veel over fantaseren, maar dat moet je niet doen. We weten enkel. En deze wezens, die zijn dus dag en nacht bezig om de eeuwige te loven. En dat was ook de bedoeling dat van het volk Israël, dat ze dag en nacht de eeuwige moesten loven. En dat is ook onze bedoeling. En de bedoeling, dat is onze opdracht ook, dat wij de eeuwige dag en nacht loven. En dat met ons leven. Nou, dan ga je even verder. Openbaring 5. Dit is heel moeilijk van uh, open 5, 6 tot 10. En als je een 11 leest, dan ga ik er groot bij doen. Maar lees je 12, dat moet ik er eigenlijk ook nog bij. Maar uh, ja, het gaat zo over de heerlijkheid van God, over de heerlijkheid van Yeshua. Dat ja, ja, dan moet je nou stoppen. Nou, ik ben hier weer even gestopt. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren, van de vier wezens, en te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht. Dus dan zag je die lipdeken op zijn hals. En zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. het dus gaat over die ogen, de zeven ogen, dat zijn de zeven geesten. De zeven horens, horens dat gaat over macht, over koningschap, over kracht. Zeven, de volheid. Dus Yeshua staat daar, buitengewoon verheerlijk, vol van de majesteit en de kracht. Hij is niet, ja, weg. hij staat helemaal los van die troon, hij staat daar tussen de oudsten en de vitastati stati. En zet zeven ogen, alle macht, die orens en die ogen, vertegenwoordigen de geesten, de zeven dus hij heeft daar de beschikking over de zeven aartsengelen. En hij ziet en weet alles. Hij ziet ja, maar jij heeft hem wel heel veel inzicht gegeven. Hij heeft hem vol macht gegeven. En het lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vier wezens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 en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Ze zeggen die 24 priestersgeslachten en dan gaat het hier duidelijk niet over het Joodse volk of de Hebreeën. het gaat hier over mensen die Yeshua hebben gevolgd en die aan hem zich hebben onderworpen uit elke stam Volk en natie, ook Nederlanders. Ja, ik vind het een prachtig verhaal. Ik vind het jammer dat er lam staat, want in de grondstreek staat er geen lam, Ram, een volwassen lam, een volwassen schaap. Ram, ja, ram. Gisteren, gisteren hoorde ik er een dominee dat uitleggen en dan gaat hij dat zo'n lief klein lammetje was en dan. Nee, dat was 70 kilo zo geweest. dat kun je niet zomaar eventjes vanuit Bethlehem of naar Jeruzalem draaien. Wordt het al voorgesteld, heet. Jozef en Maria, en die moeten dan gaan naar de tempel en dan schouwen ze al een lammetje mee. Dat ga je niet lukken vanuit Nazareth met een lam op je schouder. Echt een hele lange schouder van. Hoeveel is het, 100, 200, nee, 150 kilometer zo. Met 70 kilo op je schouder. Dat gaat niet lukken. Onzin. Volwaardig, volwassen, perfect. Ram was het. Ja, Jezus is niet de eeuwige. Hij staat tussen de vier wezens en de vier priestersgeslachten. Die de eeuwige loven. En die ook een loflied zingen. Voor Jezus. En hun ze werpen zich op de grond. Dus dat is echt een teken van diepe, diepe onderwerping en respect. En een volkomen overgave. Als zij het doen, en dit zijn de vier wezens, die vertegenwoordigen denk ik dus ook ons. Als zij Yeshua mogen lofzingen, dan mogen wij dat ook wel doen. Want dat is natuurlijk ook in onze kringen. je wat geplaatst heeft Yeshua nou? Mogen wij daar, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Ja, wij willen ons niet vergissen. Dus als deze mensen Yeshua lofzingen, dan denk ik denk dat wij het ook mogen doen. Ik vind het prachtig, omdat het Oude en Nieuwe Testament hier openbaring, Johannes die een fantastische openbaring van Yeshua krijgt, en Yeshua krijgt die openbaring van de eeuwige, als je die tegen de openbaring van Mozes houdt, dan wat een eenheid is er, wat een eenheid. En dan is Leviticus 2, stond in Leviticus 2, geloof ik, ja. En dit is dus ook eigenlijk Leviticus 2, maar dan geopenbaard. Is niet prachtig? Ik vind het fantastisch. Enorme macht van Yeshua. En alles gericht op de eeuwige. Nou, het derde voorbeeld: Leviticus. Nou, Leviticus die komt vandaag goed aan bod. Leviticus 23. Vers 1 tot 4. De Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten. En zegt tegen hen, de feestdagen van de Here die, die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Het zijn niet Joodse feestdagen, het zijn feestdagen van Yahweh, van de eeuwige. Zes dagen mag er gewerkt worden, maar op de dag is het Shabbat. Een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. De feestdag, bij vieren de Shabbat. Je houdt de zondag. 40 sabbat. Ja, bij ons tegenover, daar zaten, wat we woonden, toen ik uh, jong was, we woonden in Lekkerkerk. En daar tegenover, uh, daar was een gezin met vier meisjes van onze leeftijd. Dus die waren van 2 tot 10 of zo, 2 tot 8. En die mochten iedere zondag zaten, die, als het zo weer was, we nu zaten op een bankje, de hele middag. Ja, want je zag dan dat die meiden er moeite mee hadden, want die wilden natuurlijk ook best even hollen en die wil, Maar dat mocht niet, die moesten daar stil zitten een grootse. Genade die zijn ouders hadden, dat was dan. Je mag dan buiten, je hoeft niet binnen stil te zitten. Nou, dat is niet vieren. Dat is geen feest. De Shabbat is een feest. Ja, geen enkel werk mag doen. Het is in al uw woongebieden een Shabbat voor de Heeren. Dit zijn de feestdagen van de Heer, de heilige samenkomsten die u op hun vastgestelde tijd moet uitoefenen. Nou, en dan gaat Leviticus verder met. De andere feesten. Nou, dus wat hebben we gehad? Pascha, Pesach. De zeven dagen van de ongezuurde broden. En de bierstendag, saavot. So Dat zijn de voorjaarsfeesten. De dag grote verzoendag. De zeven dagen van het grote En de achtste dag, nou, zijn de najaarsfeesten. Dit weten wij. Dit is niets nieuws, dit, is onze, dit zit in ons DNA. En toch, toen die man, die voorganger, sprak over Pesach en over de seder, wat een rijkdom, wat een... Deze feesten, en dat moeten wij heel goed weten, kan je op vier manieren uitleggen. Vier. En als je de literatuur erop naast zit, dan kom je er meestal drie tegen. En de vierde is belangrijk. De eerste is de historie. Het feest van in de uittocht van Egypte en de reis naar het beloofde land wordt uitgebeeld. Wat herdacht. Wat herdacht. Het tweede is het oogstfeest. Oogstfeest. Pesach. Gertenoogst. Savod. Tarweoogst. Derde feest waarin een feit uit de geschiedenis van het Nieuwe Testament wordt herdacht. Met Pesach denken wij dat Yeshua het lam van God was, dat voor onze zonde is gestorven. Met Pesach, dus we gaan verder dan de uitocht van Egypte, we gaan verder dan dat gestebrood, maar we gaan wel zeggen wij, Yeshua, dat is het lam van God en die is met de veertiende Nisan voor ons geslacht, zoals uh, geprofiteerd is. Dat vierde wij. Vierde feest waarin een persoonlijk heiligheid wordt herdacht. Pesach, dat sprak mij zo aan. Dat gaat Egypte, dat staat voor de wereld. Het volk Israël was slaaf in Egypte. En Jezus zegt, je bent slaaf van de zonde. Dus wij worden uit Egypte geleid, uit ons slavenhuis en wij gaan op weg naar het beloofde land. Dan ben je nog niet onmiddellijk. Dat is de betekenis van, een, neem je het bittere kruid. Ja, dat zijn de tranen die je hebt over je oude leven. De zonde die je gedaan hebt en de ellende die dat uh, teweeg heeft gebracht. Dus daar zit zo'n diepgang in, dat is zo geweldig. Als je nou je niet bekeerd hebt, Zoals heel veel mensen in de kerk die daar uh, traditie komen, sommigen hebben zich wel bekeerd, anders is het niet. Ja, dan is dat een heel moeilijk feest. Want je kan nog wel denken: Oh Jezus, die staat toen uh, op hoogte, uh, is je gekruist. Dat, dat kan je aannemen. Maar en wil je ook je leven aan hem onderwerpen? Dat is natuurlijk weer een heel andere vraag. Ligt hij ook plat op de grond, zoals die. 24 oudste en uh, die daar vol aan biddingen en overgaven zich ontwerpen. Persoonlijke heiligheid. Ja, zeven dagen van ongesuurde broden. Dan ga ik het ook weer hebben over het vierde punt: persoonlijke heiligheid. Ja, de zuurdezen van boosheid en slechtheid, dat moet je als je leven doen. ...verkering, dat is één, maar dan ga je even met de stofkam door je leven... ...en soms met een hele grote... stof, met een hark, zal ik maar zeggen, want dat is ook een hele grote zonde. En hier worden zeven dagen voor gereserveerd. Soms duurt dat wel een beetje langer. Ja, het is niet anders. Ja, en dan ontdek je soms... ...dat er nog dingen in je leven zijn die eigenlijk niet bij ja. Die doet het zuurdees van boosheid en slechtheid weg. De piste dag, Savot. De vervulling met de Heilige Geest. De wet van God wordt in je hart geschreven. Savot, het feest van de wet. We krijgen weer een feest van de wet. Het is vierde feest van de wet. En dan wordt de Heilige Geest uitgestoten op die 120 mensen die boven bijeen waren. Nou, dan komen er 103.000 tot bekering. Of die ook de Heilige Geest ontvangen hebben, dat weet ik niet, dat staat er niet. Maar ik weet wel dat daarna komt Cornelius tot bekering, Cornelius ontvangt de Heilige Geest, Paulus ontvangt de Heilige Geest, Paulus die gaat de wereld in, legt mensen de handen op en die ontvangen de Heilige Geest en die ontvangen dan het persoonlijke heilsfeit van de vervulling met de Heilige Geest. Op dat moment wordt de wet van God in hun hart geschreven en er is een totale ommekeer in hun leven. Tot zover. Jim. El, Adonai.